7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Rond deze tijd houdt het kabinet een persconferentie over mogelijk nieuwe maatregelen die het coronavirus de kop moeten indrukken. Premier Rutte en een groot deel van de ministers zijn net voor de tweede keer in crisisoverleg bijeen geweest. Het aantal coronapatiënten in Nederland staat nu op 321. De afgelopen dag zijn er 56 patiënten bijgekomen, zegt het RIVM. De Europese aandelenbeurzen hebben hun dramatische verlies... na de opening van vanochtend niet goed gemaakt. De Amsterdamse AIX sloot aan het eind van de middag met een verlies van 7,7 vanwege zorgen over de coronacrisis en de dalende olieprijs. Twee mannen die waren betrokken bij de moord op een medewerker van een spy shop... hebben 15 en 13 jaar cel gekregen. Het slachtoffer werd in zijn auto vlakbij zijn woning in Huizen doodgeschoten... De liquidatie was volgens het OM een boodschap... van de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi. Omdat het slachtoffer met de politie zou hebben gepraat... over apparatuur om Taghi te volgen. Er worden geen extra maatregelen genomen... tegen GGZ-instelling Mondriaan voor de zaak rond Thijs H. Die patiënt doodde vorig jaar drie wandelaars met een mes... in Den Haag en op de Brunsumer Heide. Volgens de inspectie heeft Thijs H zijn behandelaars... vlak voor de moorden misleid... waardoor ze niet doorhadden dat hij een psychose had... De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben vandaag hun laatste taak uitgevoerd als volwaardig lid van het Britse Koningshuis. Ze waren bij een speciale dienst in de Westminster Abbey Kerk. Het paar kreeg in januari na crisisoverleg binnen het Koningshuis toestemming voor een leven in de luwte in Canada. Straks mogen ze hun koninklijke titels niet meer gebruiken. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Vannacht nat en koud met minima rond de 5 graden. Morgen tot in de middag grijs en nat. Daarna wat droger en maximaal 12 graden. Ook woensdag regen en later weer overwegend droog. Het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM! Z Uw presentator is Bastian Torent.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 is de laatste twee jaar veel te doen. We zouden verwend zijn en niet tegen tegenslag kunnen... een baan met voldoening willen... een geld minder belangrijk vinden... Uh, de meeste in innovatieve generatie tot nu toe te zijn. Uh, ook verreweg de meest burn-outs hebben onder onze generatie. Zelfs als student kunnen wij een burn-out krijgen. Uh, we zijn te beschermd opgevoed. Uh, we, hebben, we zijn gezondheidsfreaks. Uh, we hebben weinig humor. En uh, zelfreflectie kunnen we al helemaal niet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 een virus vraagt je paspoort niet, laat die zijn. Ga maar aan, en dan gaan we met z'n allen. Een hele fijne vogel, ja laat die aan maar doen. Een hele fijne vogel, het pak er gaat van doen. Een hele fijne vogel, die moet het aan maar doen. Een hele fijne vogel, die pakte in mooi. De vogel giet.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 Als daar nog de auto's moeten gaan verplaatst worden... gaan die voornamelijk vanuit de Van Lennepweg en en van Spijkstraat... waarschijnlijk de richting Nieuw-Noord. Ja, dat lijkt me logisch. Als hier ja. dan ook nog een paar verdwaalde campinggasten erbij zouden komen... Dan hebben wij ook geen plekken meer. Ja, We hebben geen plekken meer. Maar wij meer. mogen en als ik ik parkeren. Als ik, heel, als ik heel eerlijk ben... Uh, onze plekken zijn... Zo, zoveel plekken zijn er nou ook weer niet in Nieuw-Noord. Nee. Ja, helemaal achteraan bij de... Je hebt de flats en daarachter heb je het... Nee, maar dat is geen parkeerterrein. Daar staan die garages natuurlijk. Dat zijn de graagbossen. Daar kan, mag je helemaal niet parkeren nee. eigenlijk. Nee. Dat, uh, nee, maar ik dus. heb begrepen, de hele Vlamingstraat mogen wij sowieso niet meer parkeren. Het is niet uh, de hele uh, Vlamingstraat, Het is gedeeltelijk. En dan oh. doen ze het alleen waar dan die fietsenstallingen zijn gepland. Bij uh, het Vlamingplein, uh, Bij het speeltuintje verderop op de oh, Straat.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 Weet je wat, ik knal mijn auto wel daar in Nieuw Noord. Uh, lekker vlak bij de camping neer. En dan komt zondag op de avond kom ik mijn auto weer ophalen als ik uh, ja. land ben. Maar, nee, maar uh... dat, Dan ga je dus <laughs> hebben dat mensen bij de Keesemstraat of dergelijke hun auto gewoon daar op die stoep te gaan neerzetten. Ja, dat, dat uh, ga je dus krijgen. Want... Je krijg, maar dan heb je nog de fietsenstallingen. Bij ja, maar die de Keesom, heb je orgaat. daar ook nog. <laughs> <laughs> maar er is een hele grote parkeerplaats. Bij, uh, uh, uh, uh, yeah, bij de Begraafplaats. Ja, nou, dit is de cordex uh, Nee, nee, nee, nee. Ik bedoel, als je bij de Van Lennepweg...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 Het is een optie, optie. Voor de rest heb je weinig opties op dit moment aan lege treinen. Nou ja, of Bakkeerde je moet het terrein plaat, wat de erachter zit. Ja. Ja. Ja, of we tegenover, de brand, er tegenover de brandweer heb je ook een bouwterrein... wat nog steeds leeg. Nee, dat dus nee, zijn ze begonnen. Nou, oh, daar zijn ze net ja. begonnen. Oh, ja, heb de bouwput, ik had, toevallig uh, al net hier gezien. De, de, de, de, de, de bouwput uh, die is er al. de ligt ja, al uh, betondelen. Dus dat, dat gaat, uh, gaat niet op. Nee, dus dan zou het de Coredex moeten zijn. Ja, Maar Wat ik er niet van begrijp...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 Dat is HET moment, vind ik. Om ja, dan kan je kijken. nooit je auto kwijt. Nee, dan kan je echt je auto ja, ja, kwijt. Dat dat dan denk, dan even nee, even naar de meedoen om zeven ze uur. Nee, meer. nee. Dat, dat, dat, ik heb, ik heb, zelf, nou ja, ik heb natuurlijk twee auto's voor. Eentje van mijn werk en eentje uh, ja. voor me, uh, van mezelf. En, uh, maar in mijn straat alleen al... Ja. hebben meerdere mensen dat. Ja, maar dat is de gemiddelde uh, tendens van vandaag de dag. Een gemiddeld huishouden heeft twee, twee auto's. auto's. Het is zelfs 2,3 auto's. Dan uh, ja, moet je nagaan. Dat ja. uh... Maar goed, ik woon in de Lorons, einde Lorons. Als ja. ik nu zo meteen naar huis rijd, uh, moet bijna mijn auto in de Keesomstraat neerzetten. Want Bij ons is ook geen plek. Nou, nee, dat bedoel Hier. ik dat, dus. dus. En wij hebben nog een, een parkeerplaats voor de flat. We hebben twee parkeerplaatsen. En als ik om tien uur naar huis ga, dan is, is er bij ons bijna geen plek. Nee.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 Hoe Kunnen nou mensen het oud Noord ook nog in nieuw Noord komen? Nee, maar het is, nu. nee dat is En ook een, nog met gedeelte ja. parkeerterreinen die niet meer mogen worden gebruikt. Nee. Stukken. Dus er gaat natuurlijk. Ja, dus dat sowieso ook ja. De is ook waar. Is achter de FOMA ja, staan ja, ook het, altijd auto's. Nieuw Noord is vol, klaar ja. qua auto's. Kijk, een idee zou kunnen zijn. Hè, dit is alleen puur een, een mm -hmm. wat mij ontspruit nu. Is een idee zou kunnen zijn als er nog parkeerplusrijze plekken ergens nog in de regio zijn. Nou, dan moet ik even op het kaartje kijken. Uh, wat lastig, maar ja. goed. Als die ergens zijn.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 Ja, uh, mensen letten nou niet echt vaak op, op een onbewaakt nee. lijn. Dan heb ik hem liever in mijn nee. wijk staan. Nou, dat is dus puur, puur een idee-ontspreking. Ja, hoe ga je dan ik. anders die, die mobiliteit uh, voor elkaar gaan krijgen? Dat, dat men uh, is natuurlijk helemaal toevertrouwd aan een heilige koe. Het is ja. een heilige koe gewoon. Als men hun auto ontvreemd wordt, ja, dan worden ze toch wel best wel ja, licht on maar ontvreemd. Maar ik kan mijn leven niet leven zonder mijn auto weer gestraft wordt.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 Ja, ja, die zijn hard de type. Ja, precies. Want 81 komt niet door de wijk. Nee, ja. er wordt niks gesproken. Maar ook niets gesproken door de gemeente over enig alternatief voor de ouderen die slechte been zijn. Nee, nee, nee, maar nee niet nee, alleen het, ouderen, het... hele boel nee, die slechte been zijn. Dan, van, ja, dan moeten de mobiele burgers met een auto die moeten dan maar als chauffeur voor de ouderen gaan dienen. Maar als die de mobiele burger hun auto niet in de wijk kwijt kan. Dus zullen ze eerst naar Amsterdam toe moeten... auto, auto op ophalen. <lacht> en wie betaalt er misschien de oudere... kosten? Dat weet ik ook niet. <lacht> nee, maar goed, dan nog hè. Je hebt de ouderen, heel veel ouderen uit Nieuw-Noord... ik weet het van mijn ja. werk, ik heb een tijdje regiorijder ook gereden... die hebben heel vaak een regiorijder. Die komt dan ook niet in de buurt, nee. want die kan daar niet komen... die heeft ook geen Viet, dus die kan de buurt niet in...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 Een, maakt hardloop, het, een hardloopwedstrijd? Een, een, een het, maakt, nee, nee, maar het hele stomme is... ik nee, vind het niet ja. eens een argument. Je neemt mijn... Nee. en die van mijn medebewoners Juist. in Nieuw-Noord... mijn eigen rechten af. Fundamentele rechten. Recht. Ja, ja. En je ligt me er ook nog niet eens over in. Want nee, dat vind ik zelf het grootste probleem. Ja, en dat maakt de mensen dus hier in, in de gemeenschap van Zandvoort... Bos boos hierover. Ja. Over de slechte communicatie van de gemeente. Het slechte beleid over het... Uh, is een keer wat zeggen tijdens de bijeenkomst... maar is een keer de media uitnodigen... en dat goed laten documenteren door ze. Hou maar. Nee. Nee, en wat ze nee, communiceren, klopt. daarvan reizen de haren je te bergen. <lacht> Oké, okay, daar ja. gaan we zo meteen weer verder over. <lacht> maar nu even...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 Ja. waar je met ongeveer 40 km per uur... en als je een elektrische fiets hebt... 70 km per uur naar beneden <laughs> kan zeilen. Officieel zou dat dan weer niet mogen, maar goed. Dat... Heb ik nog nooit gered met die 70 km per uur. Nee, met een elektrische fiets niet. Oh, ja, er zijn fietsers bij die dat kunnen. Of met een wielrenfiets of wat ja. ook. Nou. Maar je hebt wel die gevaarzetting. Als ze ja. vanaf Haarlem komen... en ze komen met die fiets naar beneden... Um, dan heb je eerst dat uh, T-kruisingpunt met Bentveld daarna ja. Nou Daar uh, gaan de mensen ook al samenvoegen. Zou er niet al vanavond gedacht dat daar verkeersregelaars zouden misschien moeten staan op die punten. En dat hekje dan om naar Nieuw-Noord in te komen, er wordt ook nog lachen. Uh, die haal ze weg. Dat is dat, oh, dat, okay. dat, <laughs> dat, dat, dat er niet zo over. Maar gaan ze dan via de Keesomstraat of ja. gaan ze via het fietspad? Uh, twee, tweeledig. Tweeledig. Oh, dus je moet daar ook gaan kiezen? Nee, ze... zij ja, kiezen voor jou. Ik denk het. <laughs>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 Maar we zijn in Nederland, hè? we zijn niet in Japan... waar iedereen heel netjes gestructureerd achter die koorden nee, ja, ja. gaat. Ja, weet, we zijn ook ik, niet in Disneyland, ik, ik waar alles is. Ik weet dat daar het circuit is, ik ga rechts. Ja, precies, iedereen weet het beter. We zijn niet Tof, in... Maar dat denk ik zelf ook. hoor. En um, dat is ook weer de angst vanuit de Kei Zomflets ook allemaal. Van, ja, jullie willen dus een fietsenstalling gaan doen. Oké, okay. heel leuk dat jullie dat willen gaan doen. Maar hebben jullie rekening mee gehouden... dat de woningbouwvereniging de Kei nog aan het renoveren is? En dat het waarschijnlijk nog niet klaar is dan. Ja, heel goed. Je ja, ja. gaat door met uh, Waarschijnlijk heel zeker dat het niet klaar is dan. Nee. Dat, uh, ja. dat, uh, ja. Ja. dat uh, nee, nee, nee. Want nou ja, ik neem aan dat ze daar, maar daar hebben ze niet bij nagedacht. Nee.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 Uh, er zitten ook heel veel juridische aspecten zit er ook al vast um, als mensen ja. daar toch vragen over hebben ja, ik zal zeggen gewoon stuur die mail naar formule1.zandvoort.nl en, mm -hmm. en die personen die er zijn bij betrokken Antwoorden ook echt persoonlijk. Ja, Oké, okay. dus ja. dat is beter als dat je naar de grieven stuurt voor, voor ja, de wet. Of naar de burgemeester of iets om. Ja. ja, want die, die krijgt daar niet een nee, antwoord. Nee, want hij gaat er natuurlijk off, off, officieel ook ja. over. Ja. Uh, die heeft ooit in Goedemorgen Zandwoord bij ons in ZFM gezegd dat uh, half Zand wordt, of tenminste, gewoon alles dicht gaat. Ja, uh, dat heeft toegezegd. Uh, dat bleek dus toch niet helemaal waar te zijn toen. Uh, maar vervolgens hoorden we haar amper hierover. Ja, even over het natuurgebied, over het strand. Maar voor de rest hoorden we er niet. Uh, ik heb daar eigenlijk na de laatste bijeenkomst... dat ze voor de pers heeft gestaan in de blauwe tram... Daar heb ik haar amper in de media gezien. Ik ja. heb haar gehoord in de media, een keer op de radio. Maar er was eigenlijk meer een soort PR-praatje over Zandvoort. Weinig inhoudelijks. Ja, nou, hier... Ja. De, de, dus nou ja, ja, Vorige week, vorig week zat natuurlijk uh, uh, Martijn Hendricks, die zat in uh, op 1, dat was, ging wel over het natuurgebied ja. natuurlijk, wat ja. uiteindelijk dan weer niet nodig bleek te zijn. Um, uh, die wilde dan zijn stem wel horen, uh, laten horen. Hm. Um, ja, tuurlijk. En zijn gezicht laten zien, snap ik ergens wel. Jonge nee. gozer, dus hij wil nog carrière maken in de politiek. Beetje stamelend <laughs> dus staal, <laughs> was het. het ja, klopt. <laughs> het, maar was, het was gaat, geen sterk optreden. Nee, na, maar nou het, gaat, het gaat mij er meer om dat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 Uh, elke journalist die nu een Wop verzoek dan krijg je er alles uh, naar boven. Ik zal het eigenlijk bijna gaan bijna voorstellen. Dat, nou ja, ik zit, er wel, ik zit er wel heel sterk aan te denken. Om van, te... van alle landelijke media, inclusief uh, NOS en RTL en wop verzoeken dan. laten doen. En, en alle regionale uh, omroepen. In, in, in de omgeving van Noord-Holland, Zuid-Holland, hmm. uh, Utrecht. Uh, laat ze maar uh, die pijn voelen van hoeveel dossiers ze moeten we nu opeens moeten behandelen. Ja. Om die druk te geven. Uh,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 In mijn kleren moet gaan slapen, of hoe moet ik dat gaan nee. doen? Je duster naar de vorm, maar. Oh, ja. <laughs> ja, Voor de pepper. <laughs> en, en, en, en dan blijven beweren dat wij de asociale zijn in uh, Nieuw-Noord. Ja. Want dat ja. wordt ook ja. heel ja. vaak gezegd. Ja, dan ja. krijg je een stempel. Nou, maar, maar, maar dat, dat vind ik dus ook. Um, um,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 Uh, uh, wel ja. te reageren. Want uh, de kei, uh, die gooit wel degelijk mensen uit de reclassering in de ja. Oh Ja, ja. ja, ja. ja. dat, dat vind ik dan ook wel, wel weer... Daar is ook wel weer... regelmatig ja. iemand uit, <laughs> uit zijn huis getrokken. Bij, door de politie? Ja, ja en, door de, een heel arrestatieteen. Of een heel arrestatie Ja, klopt. Ja. er wordt, wordt dat uh, gedaan met veel geweld. Uh, Gaan trezen naar binnen en dat hoor je... Vier uh, flats hoor je dat nog... Uh, maar dat uh, deden uh, ze uh, eerst in de Lorentstraat. De, de flats waar ik woon, daar werden vroeger ook allemaal dat soort types... Ja. Uh,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 dat er dan op een hele andere manier om was gegaan ja. met ja. Ons? Ja. Waarschijnlijk juridisch, ben ik bang. Hm? Waarschijnlijk juridisch. Dus ja. dat ze inderdaad ja, naar de, na de rechtbank zouden gaan. Ja, ja. ja, ja maar dan... dan maar dus dat is de de klas dan in justitie, de justitie dus. Dus. Maar worden we dan ja. niet een beetje ja. weggezet als een stel... Slemiele die uh, toch afval als het afvalputje? Komt het weer neer op het punt afvalputje? Ja. Dus als ja. een stel uh, low class, social...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 Maar het is wel een sociale ontmoetingsplek. Ja. Mensen. ja, en mensen die komen er ook graag. Ik koop er niet eens altijd wat. Ik, maar als ik er ko kom, dan, dan... Ja, een praatje heb je heel snel met mensen. Ja. Maar ook even als afvalputje. Als afvalputje van de Rijk. <laughs> <laughs> Op kant. Dat je jezelf zo niet mag je zelf weten. Maar. Nee, nou ja, mijn is. Kijk, ik, ik werk vanuit huis. Maar um, als, zoals...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 Ja. Dat is een uitzicht, ja. ja nee, maar wat, wat, wat ik er dus erg aan vind, is dat de gemeente eigenlijk meedoet met het algehele beeld, wat heel vaak ja. wordt gecheckt: het stigmatiseren van Nieuw-Noord. Nieuw ja, ja dus zij ja. moeten maar stilzitten. We gaan voor hun geen plan niet uh, verzinnen. Ze werken er wel niet mee, mee. Ja, ja en ze werken er mee. Hoeveel procent van de bevolking van, uh, van Zandvoort woont in Nieuw-Noord? Dat weet jij vast. Jij werkt nou, in, in Noord, Noord sowieso. 2000... Nee, en hoeveel procent is dat worden. van de Zandvoortse 16 bevolking? 16.000.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 Ja, ja, maar het ging nu voornamelijk natuurlijk over Nieuw-Noord. Nou ja, in feite is dus een is de gedeelte van deze, van deze dingen ook wel voor Noord. Want ik bedoel... Uh, uh, Oud-Noord. Uh, he Oud Oud-Noord uh, heeft ook heel veel last van deze ja. dingen. Ja. Dat, uh, Absoluut, dat die hebben dan toevallig wel een informatieavond gehad... waar alleen geen antwoorden kwamen. Dus, dus het is toch <laughs> bizar hoe een gemeente... meer dan de helft van zijn inwoners in de kou laat staan? Ja, ja. dat... Uh, ja. Dat... Hallo, luister toch iemand. Dat... Dat... Hallo. Nee, ik denk dat ze slapen. Ze is morgen weer werken. De helft, meer dan de helft. Ze nee, moeten stemmen. morgen werken als een ambtenaar. Oh, oh nee, dan luister morgen dit even terug. Ja, ja, ja, ja. Tijdens werk. Dat, uh... Ik ook niet stigmatiseren. Maar nee, om uh, ja. nog even iets aan te geven. Bij het uh, gesprek van gisteren uh, hebben ze aangegeven... dat 17 maart het college gaat besluiten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 Oké, okay, dus nou ja, dan gaan we er gewoon een helft van maken. Dames en heren, dan ik roep we weer. Ik heb het al een keer eerder gezegd, maar ik roep weer op tot anarchie. Protest, protest in pyjama. In je dus naar de foombaar. Ja. Nee, gewoon naar het gemeentehuis